บทที่เจ็ดสิหเหตุผลบางประการสองอ e ากอธิบายตอนที่สองทำไมคุณไม่ได้มาล่ะครับ Waarom ben je niet gekomen? Waarom ben je niet gekomen? Om misbruik. Ik was ziek. Ik was ziek. Ik was niet gekomen omdat ik ziek was. Ik ben niet gekomen omdat ik ziek was. Waarom ben je niet gekomen? a a r o m is ze niet gekomen เธอเหนื่อยครับเธอไม่ได้มาเพราะเธอเหนื่อยครับเธ e ไม่ e ด้ e าเพราะเธอเหนื่อยครับเธอไม่ได้มาเพราะเธอเหนื่อยคทำไมเขาถึงไม่ได้มาล่ะครับ Waarom is hij niet gekomen? Waarom is hij niet gekomen? Kauwemiaalomkrab. Hij had geen zin. Hij had geen zin. Hij is niet gekomen omdat hij geen zin had. Hij is niet gekomen omdat hij geen zin had. ทำไมพวกเธอถึงไม่ได้มาล่ะครับ waarom zijn j ย l l i e niet g e k า m e n w a a r o m z i j ง jullie n i e ั gekomen รยถของเราเสียครับ onze auto is kapot onze auto is kapot เราไม่ได้มาเพราะรถเราเสียครับ wij zijn niet gekomen omdat onze auto kapot is We zijn niet gekomen omdat onze auto kapot is. Waarom zijn die mensen niet gekomen? Waarom zijn die mensen niet gekomen? Pookhoudplaats r o t f e b Zij hebben de trein gemist. Zij hebben de trein gemist. Pookhoud, niet gekomen. Zij zijn niet gekomen omdat ze de trein gemist hebben. Ze zijn niet gekomen omdat ze de trein hebben gemist. Tha mai kun theng mai ma Waarom ben je niet gekomen? Waarom ben je niet gekomen? Phom mai dey rap anu y Ik mocht niet. Ik mocht niet. ผมไม่มาเพราะไม่ได้รับอนุญาต Ik ben niet gekomen omdat ik niet mocht Ik ben niet gekomen omdat ik niet mocht